Eerst een klomp met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel praat morgen met president Hollande... over de vluchtelingencrisis in Europa. Duitsland en Frankrijk willen dat er een gezamenlijke Europese aanpak komt... voor het verdelen van migranten over Europa. Dat moet vooral Italië en Griekenland ontlasten. Maar ook Duitsland wil graag een verdeelsysteem... want ook daar komt dit jaar een recordaantal mensen binnen. Dat leidt in Duitsland de laatste tijd tot spanningen en demonstraties. De Europese Commissie kwam eerder al met een voorstel, maar dat werd door veel landen afgewezen. Merkel en Hollande ontmoeten elkaar morgen in Berlijn. Het binnenvaartschip dat de IJssel en het Twentekanaal vandaag urenlang stremde is los. Het zware binnenvaartschip werd eind van de avond losgetrokken door drie sleepboten en een duwboot. Het scheepvaartverkeer kan sinds half elf vanavond weer doorvaren. Het binnenvaartschip liep vanmiddag vast toen het moest uitwijken voor een blessierboot. Dat gebeurde op het punt waar het Twentekanaal uitkomt op de IJssel. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn voor de tweede dag op rij protesten volledig uit de hand gelopen. Duizenden betogers gooiden met stenen, flessen en benzinebommen. Ordentroepen zetten waterkanonnen en traangas in. De betogers eisen dat de politieke leiders van Libanon aftreden. Ze willen een opstand tegen het corrupte politieke systeem van het land. Gisteravond raakten bij de protesten tientallen mensen gewond. Ook vanavond zijn er gewonden gevallen. Het zijn de grootste protesten in Libanon in jaren. De 23e editie van Lowlands heeft ruim 48.000 bezoekers getrokken. De voorverkoop van het driedaagse festival in Biddinghuizen liep dit jaar minder dan anders. Toch is directeur van Eerdeburg tevreden. Lowlands hoeft van hem geen enorm festival te worden omdat het niet alleen om muziek draait. Er is ook aandacht voor politiek en filosofie. Lowlands begon vrijdag en duurt nog tot 5 uur vannacht. Het weer in het zuiden en midden van het land trekken een paar regen- en onweersbuien voorbij. Na middernacht regent het ook in het noorden. Morgen is het met 22 graden een stuk minder warm. En dit was het NOS-show. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu het laatste uur.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 Moment van, uh, van uh, een huisgroep, een huisgroep gebeuren. Ja, oké. Okay.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 Ongeveer 4, 35 jaar. Uh, ik, ik, ik gaf al een aantal ma uh, jaren les. En, en ik weet nog goed, ik had een, uh, een verlangen om een, uh, een andere studie op te pakken. Ja. Dus ik was leraar Duits, maar de, de scholen.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 Ik ben Zandvoort het laatste uur en ik spreek vandaag uh, met uh, Willem Duin. En, uh, ja, we hadden het net over uh, ja, jouw hele levensverhaal, uh, hoe je eigenlijk de heer Jezus hebt leren kennen ook. En, uh, ja, nu uh, sta je dus uh, in een gemeente. Je, je hebt samen met je vrouw een evangelische gemeente gestart op een gegeven moment. Hoe is dat zo gekomen? Nou, uh, wij, uh, mijn vrouw en ik wij zaten met de kinderen in, uh, in een gemeente in Haarlo-Noord.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 Dat ik een droom van je gekregen. Ik zeg ja, joh, een droom. Hm. Nou, ik zeg, dat, is, uh, dat is mooi. Ik zeg, uh, ja, wat, uh, en wat wilde dat zeggen? Nou, ze, ik heb een, uh, een, een droom. Ik zeg, ze zegt, Ik weet niet meer precies uh, wat ik gezien heb. Maar er werd wel, ik weet wel dat erbij gezegd werd: uh, je moet doorgaan. Hm. Nou, ik had vanmorgen, s morgens uh, een paar uur daarvoor had ik gebeden uh, van heer, moet ik hier, moeten we hiermee doorgaan?